Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Singapore heeft voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw de doodstraf gehad. Ze werd opgehangen voor het smokkelen van heroïne. Singapore heeft hele strenge drugswetten... en is bezig met een executie-inhaalslag... vertelt correspondent Mustafa Magadi. Vooral de afgelopen twee jaar gaat het heel hard. Want tijdens de pandemie stopte Singapore even met uh, executeren. Maar ja, de dodencellen bleven vollopen. Dus uh, dit is alweer de vijftiende executie sinds maart vorig jaar. En de tweede deze week. En bijna allemaal zou het gaan om mensen die drugsvergrijpen hebben gepleegd. Singapore is één van de vier landen op de wereld... waar de doodstraf staat op drugsbezit en handel. Het gebeurt ook in China... Iran en Saoedi-Arabië. Er vertrekt weer iemand uit de Tweede Kamer, PVV'er Lilian Helder. Ze zit al sinds 2010 in de Kamer voor de partij van Geert Wilders. Ze schrijft op Twitter dat ze uit de politiek stapt om persoonlijke en inhoudelijke redenen. Lilian Helder voegt zich bij een lange lijst vertrekkende Kamerleden zoals Mark Rutte, Sigrid Kaag en Silvana Simons. Drie ANWB-monteurs zijn onderweg naar Italië om daar vakantiegangers met hagelschade te helpen. Begin deze week kwamen er hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht, verschillende caravanen. Fans en auto's zijn daardoor beschadigd. De monteurs denken dat ze zo'n 100 auto's weer op weg kunnen helpen. De uitreiking van de Emmy Awards op 18 september gaat misschien niet door. Tekstschrijvers en acteurs in de VS zijn volop aan het staken... en de organisatie wil geen lege zaal als de tv-prijzen worden uitgereikt. De stakers willen fatsoenlijk betaald krijgen. De vakbond gaat ervan uit dat kijkers van films en series dat wel snappen. fans we in Het uitstel van de Emmys is nog niet officieel bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media denkt de organisatie erover om het gala naar januari te verplaatsen.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 Is de zomer van ZFM. Melem nu ZFM luncht. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Giorni Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente.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 Mili aan It's Italiano vero.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 Hoor je nu overal, hoor je nu overal, weer. Zie We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 En het am, am Ende der Straße steht een hoofd van de zee. liegen op dem weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Supermarktketens Netorama en Boni gaan fuseren en gaan verder onder de naam Netorama. Boni heeft 51 winkels, Netorama 32. Samen hebben ze 3.800 mensen in dienst. Alleen op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn enkele banen. Het aantal woningbranden is flink toegenomen. Het eerste halfjaar rukte de brandweer bijna 3.900 keer uit voor een woningbrand. Ruim 300 keer meer dan dezelfde periode vorig jaar... blijkt allemaal uit cijfers van het Veiligheidsinstituut NIPV. Er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord... van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of dat gaat om volledige elektrische auto's... of dat het ook een aantal hybride auto's zijn. Die auto's kunnen door hun accupakket langer blijven branden... en zijn lastiger om te veranderen. Het weer af en toe breekt de zon door, maar er valt ook een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. ZFM -M. maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Yesterday my life was filled with rain.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 My spark of nature's fire Zit daar die de hele nacht, de speelt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 In my mind, I was running out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 in here dressed to kill Choose a winner who has labor Looking on for style Only the best can pass the test Let me check you out In the midst of a fierce competition Get a view from a better position If it's a question that you got my attention Every year my, on my line, I'm a, mama, a superstar like Keep showing me moves that are places? Cause you're teasing my imagination Gonna leave like a fight temptation Thank you Someone special, could you be the one? If you're then don't get jealous, just keep moving on. Be to the beat, so hot the heat, up a shine. So he's so fresh, a real good cat. so I might make you Cause I know you got my Keep showing me moves that I het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.